Op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. BP is begonnen met een test van de nieuwe afsluiter op het lek in de Golf van Mexico. Het verschil met de vorige afsluiter is dat deze het lek helemaal moet stoppen: de olie wordt niet meer opgevangen en door een buis naar een schip geleid. In de komende uren worden één voor één een, een aantal kleppen gesloten, waardoor de druk steeds hoger wordt. De vrees was dat daardoor olie zou gaan lekken door scheuren in de zeebodem, waardoor het lek vrijwel onbeheersbaar zou worden. Maar uiteindelijk is toch de beslissing genomen om door te gaan. Bij die beslissing was ook president Obama betrokken. De olieramp in de golf van Mexico, die in april begon met de explosie van een booreiland, is de grootste in de Amerikaanse geschiedenis. Door het noodweer van vanavond is een vrouw omgekomen en zijn zeker 17 mensen gewond geraakt. De doden viel op een minicamping in het Gelderse Vethuizen onder Doetinchem... waar twintig caravans door een windhoos in een meertje werden gesmakt. Acht kampeerders raakten gewond, vier van hen ernstig. De hulpverlening kwam pas na een half uur op gang doordat reddingswerkers de camping slecht konden bereiken... door omgewaaide bomen en hoogspanningsmasten. In Noord-Limburg vielen negen gewonden, de meesten door omgewaaide bomen... Limburg, Noord-Brabant en Gelderland werden het zwaarst getroffen door het noodweer. Veel Limburgse wegen waren onbegaanbaar door afgerukte takken, omgewaaide bomen en weggewaaide dakpannen. Delen van Gelderland zaten enkele uren zonder stroom. In Nijmegen waren 40.000 huishoudens getroffen. Opnieuw is een lid van de Italiaanse regering Berlusconi opgestapt in verband met een corruptieaffaire. Het is staatssecretaris Cosentino van Financiën, een vertrouweling van Berlusconi. Hij wordt beschuldigd van banden met de georganiseerde misdaad. En er was een motie van wantrouwen tegen hem in de maak. afgelopen maanden moesten al twee ministers van Berlusconi vertrekken. Omdat justitie een corruptieonderzoek tegen hen was begonnen. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 15 graden. Overdag wisselen bewolkt en hier en daar een bui. Vrij veel wind en 22 tot 25 graden.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 the pain you cause me, making up could never be your intention.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 and you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 We're the ones who make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 Yes so